Zijn jullie er een beetje klaar voor? En hebben jullie er ook een beetje zin in? En zijn jullie ook een beetje zenuwachtig? Ook al. En wie denkt er dat hij gaat winnen? Oh, oh kijk eens, dat wordt heel spannend. En de papas en mama's, hebben jullie ook een beetje zin in? Oh, kijk, zo wil ik het horen. Goed, ik ga een beetje opzij staan. Koele staat daar en die krijgt elke teken van de wedstrijdleider of oh, de starter. En dan kunnen we vaststart gaan. Vier, drie, twee, één. Rustig aan, rustig aan. Begin rustig aan, rustig aan. Ja, ja, ja, goed zo. Kijk eens met de papa's, de mama's. Oh. Ik sta inmiddels in het finishgebied. De kinderen komen hier allemaal nu binnen die de bambinenlopen en de jeugdlopen hebben gelopen. En dan mogen ze op de foto met de mascotte van een uh, bekende bank. Zo'n mooie oranje leeuw. Mogen de kinderen daarmee op, uh, op de foto. En ze vragen hoe ze dat vinden hoor. Maar ik wat vragen hè? Ja. Heb je net de vellen opgelopen hè? Ja. En, en ook nog op de foto met een oranje leeuw? Ja. Nou, jouw dag kan niet meer stuk denk ik hè? Hoe ging het? Hoe ging het? Hoe, hoe ging het? Ja, ben je, ben je moe ook? Of, uh? Ja. ja ben lekker uitrusten nu? Ja. Tevreden over je tijd? Ja. Helemaal goed, dankjewel. Dan wijsje, ja, kijk eens even, daar komen we weer met een betere aantal Kijk eens even, prachtig gedaan jongen. Bart van eerste meisje, Fleurig Kuipers van de 7e running team kijk eens van de dame. Kijk, kijk kijk kijk kijk voedsel! Sammetje! Sta je bij, bij de winnaar? Ja kun je het geloven hè? Ging goed ging lekker? Ja heb je enige idee wat je tijd was? 3 minuten zoiets denk ik ja, heb je veel geoefend of? Viel wel mee, 1 of twee keer in de week je bent nu gewoon de week kijk eens achter je je hebt die allemaal achter je gelaten hè? Ja weet je de held van de school straks? Robert. Ja, wat staat er op je beker? Ja. Mooie beker. De eerste prijs. Ja. Gefeliciteerd. Dank je. Wel. Geniet ervan hè. Zeker. Dank je. Een hoop enthousiasme hier. Eh, waarschijnlijk mega. Oh, het eierkoek. Even een beetje calorieën erbij krijgen, een beetje energie erbij. Ja. Hoe is het gegaan? Goed. Ja. Ben je ook blij met wat je hebt gedaan vandaag? Ja. Hondja weer. Vond oh, jij ja, natuurlijk maar gewoon met een volwassenen neem ik aan, hè? Ja. Ik bedoel, als je alleen maar een eierkoek nodig hebt om dan weer bij te komen, hè? Ja. Je hebt een mooie medaille meegehaald. Weet je al wat erop staat? Nog niet gekeken, hè? Maar ik heb er wel nog eentje thuis al. Oh ja, je hebt er al eentje thuis. Oh, is deze dan minder belangrijk of uh, wel leuk? Wel leuk. Wel leuk. Ga je nu de rest van de dag nog even kijken? Veel plezier, hè? Ja. Dank je. Gaat het een beetje, hè? Ja. Ik ben helemaal moe, helemaal kapot. Ja. Wat heb, wat heb je gelopen? Hoeveel de uh, afstand? 1 uh, kilometer, 3 minuten 20. Dat is toch een mooie tijd? Ja. En nu helemaal kapot. Ja. Had je het sneller verwacht of had je zoiets van, oh dit is wel een mooie tijd? Uh, ja, ik vind het wel een mooie tijd. Gisteren had ik het een keer geoefend, toen was het 4,5 uh, minuut. Ja, kijk, dan heb je het een minuut afgekregen al. Ja. Maar waar lag het aan de sfeer? Ja, ik denk het. Heb je veel, uh, veel moeten oefenen voor, voor deze afstand? Of, uh... Nee, valt wel mee. Ja, nu even lekker zitten hier op de, op de stoep. Ja. Had je de mooie medaille? Ja, dat is wel leuk. Leuk om te hebben. Ja. En nu de rest van de dag andere mensen aanmoedigen. Ja. Nou, veel plezier vandaag. Dankjewel. En dankjewel. We zijn inmiddels aangekomen in het Juliana Park. Op dit moment een beetje is omgedokt tot warming up park. Mensen die zich helemaal aan het klaarmaken zijn... Zoals ook, ook, ook deze, deze mensen zijn er allemaal klaar aan het maken. Goeiedag. Hallo. Hallo. Uh, wat gaat het worden vandaag? De 10 of de 21? 10. Uh, de 10 kilometer. Dus dat, ja. jullie mogen al zo? Ja. Helemaal klaar ervoor? Ja. Wat, wat denk je aan, aan tijd? Wat blijft? Wat denk je aan de tijd? Ja, onder de duur wil ik wel, maar ik zie het wel. En qua weer? Het zonnetje begint nu een beetje te schijnen. Wat blijft? Het zonnetje begint nu een beetje te schijnen. Lekker? Ja, lekker. Ja, ja, ik vind het wel lekker. Ja. En al zoveel mensen al aan de kant ja, van de weg, hè? Ja. ja. Beetje zenuwachtig? Weet je wel. Weet je? Weet Goed voorbereid? Ja. hoef je toch niet zenuwachtig te zijn? Nee, dat klopt, maar ja. Succes. Dankjewel. Deze meneer is helemaal omhuld in, in het plastic. In het plastic? Ja. Is dat vanwege de zon? Nee, dat is vanwege de temperatuur. Ik heb al mijn spullen thuis gelaten, dus uh, dan koel je te veel af. Hè? Ja, het, het wordt 20 graden vanmiddag. Ja, vanmiddag, maar nodig niet. Hè. Wat gaat u lopen vandaag, de 10? De 10, ja. De 10. Ja. Het is wel weer een mooie dag vandaag, hè? Het is een schitterende dag. Hè. Maar de twintig ga ik lopen als ik uh, straks groot ben. Hè? Als u groter je bent? Groot ben, ja. ook, ook in dit plastic gewaad dan ook? Dan, uh, dat uh, moeten we dan nog even afwachten. We moeten een heel jaar op voorbereiden. Wat, wat, wat een sfeer ook weer vandaag, hè? Ja, Zoveel ik mensen. Vind het, ik vind het prachtig, hoor. Ik vind het echt uh, fenomenaal. Uh, ja. Heeft u een beetje kriebels? Ik, uh, ik heb uh, al twee dagen een beetje buikpijn. Uh, ja, echt. Uh, ik vind het heel spannend ook, hè? Ja. Wat maakt het zo spannend dan? Nou, ik wil een bepaalde tijd neerzetten. Het is helemaal niet geweldig voor een atleet, maar één uur is mijn streven. En vorig jaar heb ik een uur en zes seconden gelopen. Dus dat heeft me het hele jaar aan het wacht gezeten. Echt waar? Ja, dat snap je natuurlijk wel. Hè? Dus, dus vandaag is het doel één uur of minder? Iets minder dan één uur. Dat is mijn streven. En daar heb ik naartoe gewerkt met Orion, dus een atletiekvereniging. Dus echt elke week getraind. Dus dit, vandaag moet het echt wel worden hoor. Hoe is de ochtend verlopen? Nou, ik ben vroeg opgestaan, hondje uitgelaten, ontbeten, een beetje rustig er naartoe geleefd. En, en nu ga ik dadelijk de warming-up doen met mijn groepje, waar we elke week mee trainen. Dus ik heb er heel veel zin in. Ja. Ik wens u heel veel succes. Ja, ik dank je. Dank, dank, je. U. dank u. Nummer 33027 bij de Venloop 2012. Nou, ik ken hem wat beter als Jeroen Klabbers. Ja, Jeroen, het is uh, nog, nog vroeg op de zondagochtend. Het is nog uh, een beetje nevelig, een beetje koud. Um, ja, hoe gaat het? Ja, lekker. Ik uh, ben er helemaal klaar voor. Ja, uh, hoe, ja. heb, hoe heb je je vanochtend voorbereid? Hoe kun je je voorbereiden op zo'n dag? Uh, nou, het begint natuurlijk met heel veel trainen van tevoren. En ja. uh, op de dag zelf, om even terug te komen op je vraag, dankjewel. Uh, ja, het begint natuurlijk met vroeger opstaan, gewoon op tijd naar bed gaan. Natuurlijk vergeten, Niet vergeten de, de klok een uur vooruit te zetten. En uh, dan uh, lekker stevig ontbijten en, uh, en niet te veel, niet te weinig en zo, dat je genoeg uh, koolhydraten binnenkrijgt. Lekker stevig ontbijten, wat, wat moet ik me daarbij uh, voorstellen? Nou, in mijn geval was het uh, lasagne. Lasagne? Ja. Daar moet je toch niet op, aan denken op zondagochtend uh, normaal? Om 9 uur zal ik aan, uh, ja, toen was het dus eigenlijk de oude tijd nog 8 uur dus. Maar ja, nee, normaal op zondagochtend heb ik dat niet, nee. Maar uh, je moet er wat voor over hebben natuurlijk voor een uh, topprestatie hier vanmiddag neer te gaan zetten. Ja, wat denk je qua, qua, qua weer? weer uh, voorspellingen zijn dat het rond 20 graden gaat worden en uh, dat het uh, ja wel droog gaat blijven dus eigenlijk wel het ideaal lopen ja, misschien wel iets zo warm zelfs ja we, we staan nu op op de parade het is even voor voor de mensen thuis die wat laten luisteren het is nu even kijken op het klokje het is half elf en dan ook echt de officiële nieuwe nieuwe tijd het begint al begin voor te vol te lopen en dan is eigenlijk pas om 12 uur die start van die 10 kilometer ja, maar die mensen komen natuurlijk ook kijken naar de, naar de jeugdlopen, naar de lopen, naar de kinderlopen, uh, naar de lopen, naar de lopen, alles. Ja, natuurlijk, uh, de spanning is natuurlijk al weken, al dagen in de stad te voelen, wat dat betreft. Ook gisteren, ja, je merkt gewoon dat hier een groot evenement gaat gebeuren en mensen willen er gewoon bij zijn. Maak je veel succes, mensen. Dank je. Ik, ik sta hier volgens mij bij trotse moeders hier, of, of heb ik het fout? Ja, hele trotse moeder. Ja, echt waar? Oh, dan ga ik even naar de... Naar de... Dat Trotsen moeten toe. Gaat de foto lukken? De moeder, ja, de foto gaat zeker lukken. Ja, dat is al de derde medaille die ze dit jaar halen. Hè? Ongelooflijk hè? Ze hebben al twee gehaald met schaatsen. En dan nu deze met hardlopen. Dus uh, ja, dat moet allemaal vastgelegd worden. Wat een sportieve jongens dan? Ja zeker, zeker. Hebben ze ja? geen spelcomputers? Ja, hebben ze ook, maar daar mogen ze niet de hele dag op. Dus uh... Heel goed. Ja, het, is sport, hè? het is goed voor ze. Absoluut. Doen ze er veel aan? Nou ja, ja eigenlijk wel ja. Schaatsen judo en zwemmen. Dus uh... Fietsen. Dus moeders heeft ook een druk programma? Ja, dan kan je wat ja, en, en nu de rest van vandaag, gewoon even nog genieten van de ochtend. Ja, papa die gaat een halve marathon lopen, dus kunnen we vanmiddag naar kijken. Ja. Lekker aanmoedigen. Dat gaan we zeker doen. En dan krijgt papa straks ook zo'n medaille? Ik heb geen idee. Wordt weer een nieuwe foto. Ja, ja dan wordt hij ook op de foto. Ja. Bedankt hè, succes ja. vandaag. Oké, okay, dankjewel. Ik sta hier bij de bij de medische mensen. Ja, Overal staan de bedjes al, al klaar, een beetje met de infuusen en alles er al bij. Het ziet er een beetje dramatisch uit zo. We zijn overal voorbereid, hè? Ja, is, is, dat, is dat nodig op, op zo'n venloop? Dat is nodig, ja. ja statistisch zien, kun je gewoon het een en ander verwachten. En dan moet je op inspelen. spelen, hè. Dus vandaar dat wij de zaak goed voorbereid hebben. Ja, wat, wat, wat, is, wat is de voorbereiding die jullie hebben gedaan? Ik zie hier allemaal inderdaad die, die bedjes liggen. Wat, wat kunnen jullie verwachten op zo'n dag? Wat kunnen we verwachten op zondag? dag? Uh, een beetje afhankelijk van de temperatuur uiteraard. Maar we verwachten wat mensen met uitdroging. Maar er komen ook vaak wat ergere dingen voor. Ja. Maar ook wat lichtere sportblessures. we zijn overal voorbereid. Zowel hier bij de finish als ook in het uh, veld zelf. Ja, hoe gebeurt dat als, als er nou op het, uh, tijdens het parcours zelf iets, uh, iets gebeurt? Uh, hebben jullie mobiele mensen overal uh, rondlopen? Hè? We hebben mobiele mensen, we hebben een aantal uh, posten en we hebben een aantal uh, mobiele mensen op de motor. Ja. Uh, ja, nu is het nog, nog uh, ja, wat, wat frissig, een beetje frisjes, uh, uh, hij voorspelt uh, 20, uh, 20 graden. Uh, hoe moeten lopers zich hierop voorbereiden? Kan dat eigenlijk wel? Uh, moeilijk, hè? dat is uh, een van de eerste mooie dagen van het jaar, waarop de Venderbord georganiseerd is. Dus trainen met deze omstandigheden hebben ze nog niet kunnen doen. Uh, ervaren lopers weten een beetje wat ze moeten doen. Maar met name de, de, de mensen die voor het eerst meelopen, ja, voor die mensen verwachten we misschien wel wat problemen. Ja. Ja. Precies. Ik, ja, ik hoop dat jullie een hele rustige dag gaan krijgen eigenlijk. Hè? Uh, ik hoop het enerzijds ook. Aan de andere kant als we toch voorbereid zijn dan uh, mag een klein beetje actie mag wel. Jullie hebben in ieder geval koffie. We hebben koffie, ja. je <laughs> nee, ook. Nee, dankjewel, bedankt. <laughs>